Het weer vannacht helder en droog. Overdag eerst zonnig. In de loop van de middag vooral in het binnenland kans op buien. 19 graden wordt het in het noorden van het land. En 25 graden in Limburg. Tot zover het NOS-journaal. Er is een verkeersinformatie. Eén melding. De ANWB meldt een wegafsluiting. De N15 Rozenburg in de richting Maasvlakte. Is tussen havens 5500-5700 en havens 5700-6200 dicht en dat door een ongeluk met een vrachtwagen U wordt geadviseerd om de U11 te volgen. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WNL. Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Kamran Oula. Goedemorgen, het is woensdag 15 juni en dit wordt de dag dat... in Griekenland flink geprotesteerd gaat worden tegen de aangekondigde bezuinigingen. In de Tweede Kamer gedebatteerd wordt over de minimumleeftijd voor alcoholverkoop... En dit wordt de dag dat er een maandsverduistering plaatsvindt. U luistert naar Nu al wakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit u hoort hier waarom mannen niet meer bang hoeven te zijn om zichzelf te laten waksen. Hoe vaak ouderen fysiek en mentaal mishandeld worden. En we hopen te horen welk bedrijf het slecht met zijn schoonmakers omgaat. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de kranten van vandaag.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 RTL begint met een televisieprogramma waarin twaalf provinciebabes uit gaan maken wie de mooiste vrouw van Nederland is. Het programma heet Ik mis Nederland en Spits blikt alvast vooruit met Nani Verwij. Zij werd in 1976 verkozen tot Miss Holland. Er is sindsdien weinig veranderd, stelt ze vast. De missen hebben nog steeds beauty, brains en body en mompelen nog elk jaar iets over de wereldvrede. En tot zover de kranten die zometeen bij u op de deurmat vallen... Het is elke dag wel een dag van iets. Zo is het de dag van de leraar, de dag van de secretaresse, de dag van de vrolijkheid en natuurlijk ook de dag van de dialoog. Vandaag is het ook een dag, namelijk de internationale dag tegen ouderenmishandeling. In Nederland heeft het landelijk platform Bestrijding Ouderenmishandeling dit opgepakt. Mirjam van Dongen is voorzitter bij het platform. Goedemorgen mevrouw van Dongen. Goedemorgen. Een dag tegen ouderenmishandeling. Worden, ouderen, worden die ouderen zo vaak mishandeld? Uh, ja, te vaak. In ieder geval een aantal jaren geleden is dat de reden geweest om de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling in het leven te roepen. Maar hoe vaak is vaak? Um, dat is aan de ene kant heel erg moeilijk te zeggen, omdat al het onderzoek wat er gedaan is naar huiselijk geweld in de breedte, dus ook naar ouderenmishandeling, dat is natuurlijk altijd maar het topje van de ijsberg. Maar we zien dat in ieder geval bij onderzoek gebleken is dat. 6% van de ouderen te maken heeft met daadwerkelijke mishandeling. ongeveer 1 op de 20. Uh, 1 op de 20, ja. ja. Maar nogmaals, dat is wat we in ieder geval weten, wat ouderen zelf melden... of wat we uh, feitelijk uh, gezien en waargenomen hebben. Ja. We weten dat het natuurlijk iets is wat, waar veel schaamte en uh, taboe bij, uh, bij uh, te sprake komt. Dus we denken dat dat uh, uh, cijfer eigenlijk twee keer zo groot is. Dus dat het 1 op de 10 is. En wat voor mishandeling gaat er dan om? Uh, eigenlijk om alle soorten van uh, mishandelingen. In eerste instantie denken mensen natuurlijk vaak aan fysieke mishandelingen. Ik geloof dat u het ook in uw, in uw inleidingen noemde of dat Dat dachten te horen. Uh, uh, fysieke mishandeling, dus uh, schoppen, slaan, knijpen. Maar het gaat in dit geval ook om psychische mishandeling, om het manipuleren en het mm -hmm. bedreigen van ouderen. Maar ook seksuele mishandeling, verwaarlozing. En wat we uh, de laatste tijd in toenemende mate zien is financiële uitbuiting. Kan, kan er iets aan gedaan worden? Kan het voorkomen worden? Uh, ik denk dat het een illusie is om te denken dat het, uh, dat het helemaal uitgeroeid kan worden. Maar wij denken dat het zeker mogelijk is om uh, vroegtijdig signalen te leren herkennen... waardoor uh, ja, ernstige mishandelingen voorkomen kan worden. Is dat ook waar deze dag voor bedoeld is? Um, ja, het, het is enerzijds bedoeld voor een stukje bewustwording hè, van het bestaat. Vaak is het nog een uh, onbekend fenomeen. Kindermishandeling is iets waar, waar mensen toch de afgelopen jaren al wel uh, helaas in toenemende mate van gehoord hebben. Ouderenmishandeling is nog wat onbekender, maar het is vooral bedoeld inderdaad om mensen alerter te maken, hè. let op die en die signalen, zodat je uh, uh, mensen ook kunt helpen. Want jij ja, noemt u ziet. Um, Bijvoorbeeld de schuw gedrag van mensen of. zoals uh, nou, als uh, opa of oma ineens heel verlegen wordt. Heel verlegen wordt, veel heel schuchter wordt, uh, niet aangeraakt wil worden, uh, steeds stiller wordt, of juist overdreven druk wordt. Het is dus vaak verandering van gedrag, zeg maar, wat het signaal is. Wat, wat we ook zien, en, en uh, uh, dat is, is minstens zo belangrijk, is een vorm van oudere mishandeling die niet met opzet gebeurt, uh, maar die. ...te maken heeft met overbelastingen... ...waar de signalen dus ook vaak overbelasting zijn... ...bij een verzorgende partner. En we noemen dat ontspoorde zorg. En dat is een mishandeling die ontstaat bij mantelzorgers... ...dus iemand die zorgt voor iemand anders... ...en die omdat ze zelf oud zijn... Eh, ...oververmoeid raken... ...iedere nacht in bed uit moeten... ...vanwege de zorg... ...zo overbelast raken... ...zo oververmoeid raken... en ...zo onmachtig... ...dat ze uiteindelijk dingen gaan doen... Waarvan wij zeggen, van nou dat gaat de grens over. Die doen ze niet met op, uh, opzet en niet met moedwil. Maar het is en blijft wel een mishandeling. En dat is iets wat we bijvoorbeeld heel veel zien bij mantelzorgers. van mensen met een, met een dementie, hè, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. En daar zien we dat 1 op de 3, dus 30 procent van die mantelzorgers. zich schuldig maakte aan een vorm van ouderenmishandeling. Maar dat is tegelijk natuurlijk ook een vreselijk lastig probleem. Want die ouderen hebben ergens misschien zelf er de behoefte om die zorg te blijven verlenen. Ja, ja nee, dat, dat klopt. En dat is, dat is heel erg lastig. Omdat de, de zorg vanuit liefde en vanuit, vanuit, uh, vanuit genegenheid vaak gegeven wordt. Maar als je gaat kijken wat er gebeurt... dan is het grensoverschrijdend gedrag. Dus dat betekent dat je er uh, goed op moet letten. Dat je er zeker iets aan moet doen. Maar dat de benadering natuurlijk anders is... dan dat uh, iemand uh, opzettelijk financieel uitgebuit wordt. Het is vandaag een internationale dag. Um... Ja. Hoe doen ze dat in het buitenland? Uh, nou, eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met zoals wij het uh, hier doen. Uh, men is daar ook nog steeds bezig om mensen te attenderen op het bestaan van mishandeling, Om mensen daar bewust van te maken. Is het, in onze omringende landen, is het daar slechter gesteld of, of beter? Mm, nee, nee, nee, je kunt zeggen, en dat geldt voor huiselijk zoveel breed, dat dat eigenlijk iets, wat, iets is wat mondiaal... Uh, uh, in alle landen zeg maar het, het, hetzelfde is. Het komt overal uh, voor. In arme landen, in rijke landen, in westerse landen, in, in ontwikkelingslanden. Um, dat, dat gaat klassen uh, uh, en uh, gaat dat over, zeg maar. En, um, dat, u, bent, uh, u had het net over dat u bezig bent met, een, uh, met vroegsignaleringen. Dat is heel ja. belangrijk. Um, daar kunnen huisartsen een belangrijke rol bij gaan spelen. Ik begrijp dat u met de signaalkaart gaat werken. Ja, we, we zien dat huisartsen natuurlijk... Hè, huisartsen zijn een hele belangrijke, uh, uh, kunnen een hele belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg... en het welzijn van mensen en zeker van ouderen. Uh, ze, zijn toch zeker, ze zijn toch vaak voor ouderen nog... Uh, hè, dat, dat is nog steeds zo uh, een, een belangrijke vertrouwenspersoon. En wij denken dat uh, de signalering van huisartsen op dit onderwerp uh, uh, beter zou kunnen. Uh, ook voor hun geldt dat het... Uh, soms best moeilijk is om te zien van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Dus vandaar dat wij dit jaar gekozen hebben vanuit het landelijk platform bestrijding ouderenmishandeling... om ons te richten op de doelgroep huisartsen. Dus dat betekent dat alle huisartsen in Nederland, of de meeste huisartsen in Nederland... vandaag een brief van, van ons krijgen uh, en daarbij een prachtige signalenkaart... met daarop een aantal signalen als het gaat om ouderenmishandeling ja. en wat zij kunnen doen en waar zij terecht kunnen met hun vragen. Ja, vandaag wordt ze aandacht gevraagd om mishandeling tegen ouderen te voorkomen. Dank u wel, Mirjam van Dongen van het landelijk platform bestrijding Ouderenmishandeling. Goed, graag gedaan. Straks gaan we het in Niel, in Nederland hebben over uh, een heel ander onderwerp. Namelijk de Albert Heijn. Die gaat namelijk bestormd worden. Uh oh niet iedere Albert Heijn hoor, bij een Daar Albert Heijn. gaat ze, en zoveel schoonheid heb ik nooit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 Zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft. Ik weet wel dat zij. Opzicht de de schotswerk, buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dank u nu. Thank you. Zo, maar daar gaat ze op Radio en nu al wakker Nederland. En zelfs de premier die denkt naar haar hand en biedt plotseling zijn portefeuille aan. Alleen dat kan al een jaar niet in België. Want sinds gisteren is het exact een jaar geleden dat ze geen regering hebben. Wij wensen onze zuidenburen veel succes bij het vormen van een kabinet. De Albert Heijn aan de Jodenbreestraat in Amsterdam wordt vanmiddag bestormd. En dan niet door de gebruikelijke koopjesjagende hamsters, maar door actievoerders. Ja, dat zijn actievoerders van e Nederland en die gaan stickers plakken. Vlees en zuivel krijgen een sticker met de tekst, dit product bevat gifsoja. Aan de telefoon Didi van Dijk van e -Seed. Goedemorgen. Goedemorgen. Gifsoja, dat klinkt nog veel enger dan EHEC. Ja, dat, uh, dat is het ook, want er gaan veel meer mensen dood aan uh, de productie daarvan dan dat er aan elektbacteriën uh, doodgaan. Wat is gifsoja? Nou, um, uh, jaarlijks uh, importeren wij uh, 9 miljoen ton soja. En uh, die wordt uh, voornamelijk geproduceerd in Zuid-Amerika. En dat gaat gepaard met uh, grote hoeveelheden landbouwgif. En uh, daarbij is ook nog het merendeel uh, genetisch gemanipuleerd. Uh, ja, dat heeft ontbossing uh, tot gevolg en uh, gezondheidsproblemen van de lokale bevolking. En dat willen wij aankaarten, want wij denken dat dit niet verantwoord is. Maar voor nou, ons is het dus niet gevaarlijk. Als ik een product koop in de Albert Heijn, dan hoef ik uh, geen zorgen te maken om mijn gezondheid? Uh, nee, de, de dieren die het hebben gegeten, denk ik wel. Maar de, de dieren die ik, dat zijn dus producten die ik koop, en die dieren zijn dan al dood, neem ik aan. Uh, ja. Ja, dus in principe is het voor niemand gevaarlijk meer als ik het koop in de Albert Heijn. Nee, dus uh, het gaat ons niet per se om de, uh, de, de gezondheid mm -hmm. van de consument... maar vooral om de gevolgen van de productie van de soja. Want wat zijn die gevolgen? Ja, in, uh, in Zuid-Amerika wordt dus de, de meeste soja geproduceerd. En door de groeiende vraag... Uh, moet er steeds meer landbouwgrond uh, hiervoor uh, beschikbaar komen, waardoor er dus heel veel ontbossing voor plaatsvindt. Um, maar ook uh, wordt, worden steeds meer boeren dus uh, ja, gedwongen om hun grond te verkopen. En kunnen dan dus niet uh, andere producten verbouwen voor de eigen voedselvoorziening. Ja. Maar ook mensen die bij de bij die sojaplantages in de buurt wonen, die we hebben heel veel uh, last van de grote hoeveelheden gif die daar overheen gespoten worden. En dit uh, heeft hele grote gezondheidsrisico's zoals uh, ja, huidproblemen, problemen aan de luchtwegen, uh, uh, ja, miskramen, misvormde hm. baby's. En dan gaat u daar vanmiddag de Albert Heijn verbinden binnenvallen in Amsterdam. Dan gaat u stickers plakken. Wat probeert u consumenten precies wijs te maken, duidelijk te maken? Nou, het, het is een verborgen product, zoals uh, ze zelf ook zeggen. Soja is... De meeste mensen weten niet uh, dat het product wat zij kopen, dat daarvoor soja wordt gebruikt. Achter de schermen. Precies. Ja. En uh, wij willen dit zichtbaar maken. En we willen mensen er ook bewust van maken uh, wat voor gevolgen dat heeft. Maar ja. nu heb ik gisteravond even extra goed opgelet uh, bij de Albert Heijn... en? Uh, op verpakkingen van het eigen merk staat gewoon keurig op... dit, zijn, dit is duurzame en verantwoorde soja die hiervoor gebruikt is. Mm -hmm. Maar uh, liegt de Albert Heijn al? Klopt dat niet? Ja, nee, dat klopt niet. Want uh, de soja die daarvoor gebruikt wordt... Uh, dat, ja, dat is gewoon... <laughs> dus Albert Heijn liegt? Ja. En, en da dat, daarom, daarom gaan wij dit doen. Omdat wij vinden dat uh, de, de Albert Heijn uh, de consument misleidt. Ja. Oh, dus het is meer een... een uh... Boodschap aan Albert Heijn dan aan de mensen die de dingen kopen daar? Nee, allebei natuurlijk. De, de consument heeft ook eigen verantwoordelijkheid. Maar als de consument maar... iets koopt waarop staat dat het duurzaam en verantwoord is... dan is de consument toch goed bezig? Of probeert hij dat in ieder geval te zijn? Ja, die probeert dat te zijn. En wij willen dus aantonen... of ja, we willen gewoon mensen bewust maken. En, en, uh... Maar wat, moet, wat, moet, wat moeten mensen daar dan mee? Moeten ze uh, geen vlees meer kopen? Moeten ze geen zuivel meer kopen? Nou, de, eigenlijk de, de, enige, de enige zuivel en vlees waarvan je zeker weet bijvoorbeeld dat het uh, met soja gemaakt is... ...die niet genetisch gemanipuleerd is, dat is de, zijn biologische producten. En um, ja, vle minder vlees eten of geen vlees eten, dat is uh, eigenlijk nog de beste oplossing, want het is gewoon niet duurzaam... ...op de, ja, de grote schaal waarop wij soja importeren en, en waarop dat daar verbouwd wordt. Oké, okay, en, en vanmiddag om rond 12 uur gaat hij de Amsterdamse Albert Heijn aan de Jodenbreedstraat binnenvallen. Kunnen we dan nog wel boodschappen doen of moeten mensen uit de buurt blijven? <laughs> uh, nee, mensen kunnen gewoon uh, nog steeds boodschappen doen. En denkt u binnenkomt, want Albert Heijn weet toch al dat u komt? Dat zullen we zien. We willen graag met Albert Heijn een discussie. Dus dat, uh, dat kan ik nu nog niet zeggen. Dat zullen we straks zien. U bent niet bang dat u er uh, uh, met gezicht naar voren uit wordt gegooid door beveiligers? Sorry, daar bent u bang voor? Of? Nee, bent u daar niet bang voor? Want nee, daar u ben nu ik niet bang komt. voor. <laughs> nou, nee. Mocht u vanmiddag of vanavond boodschappen gaan doen... en er zit een, een gekke sticker op, u, uh, op uw hand dat het uh, vol ja zit... dan weet u waar die sticker vandaan komt, namelijk van E-Seed. Didi van Dijk, dank je wel voor de toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Tienduizenden werknemers pendelen iedere dag... tussen hun woonplaats en hun werk in Den Haag. En dat is nergens voor nodig. Volgens de gemeente is Den Haag namelijk een enorm aantrekkelijke woonstad. Ja, en om die boodschap kracht bij te zetten... mogen 30 forensen een weekje proef wonen in de hoofdstad. Ze worden van alle gemakken voorzien. En wie wil nou niet vijf dagen gratis verblijven in Hartje Centrum Den Haag? Marnix Noorden, wethouder van Volkshuisvesting in Den Haag... kan ons daar meer over vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u dat project gestart? Heeft u zoveel huizen over? Ja, nou ja, we hebben inderdaad uh, nog een paar woningen leeg. En uh, uh, we merken gewoon, blijkt ook uit onderzoek, dat heel veel mensen uh, Den Haag niet zo goed kennen als woonstad. Maar als ze hier eenmaal uh, wonen, ja, dan gaan ze ook niet meer weg. En uh, de, we hebben veel meer mensen hier werken dan hier wonen. Uh, ja, er zijn nog woningen uh, over, om het zo maar te zeggen. Dus uh, we willen vraag en aanbod bij elkaar brengen en mensen gewoon ja, op patent maken. Den Haag hartstikke leuk om te wonen. Maar hoe kan dat nou? Want de meeste grote steden, daar hebben mensen toch grote problemen om een huis te vinden? Ja, en het is natuurlijk ook wel zo dat, uh, dat een huisje ook wel wat kost. Het is allemaal niet gratis. Maar nu wel, voor het proefdraaien wel. Ja, en als je het nou afzet tegen het feit dat je bijvoorbeeld uh, nou, vanuit Amersfoort... ben je toch uh, echt ruim een uur heen en een uur terug kwijt... Ja, die je anders gewoon aan extra vrije tijd hier hebt. Um, dus uh, ja, mensen kennen Den Haag zeg maar, heel erg als uh, Den Haag van de Tweede Kamer. Uh, Den Haag ook wel als internationale stad. Maar Den Haag is als, als, als hele prettige woonstad met veel cultuur veel natuur, een goed zeg maar, winkelgebied, ja, dat, dat kennen ze eigenlijk niet zo. Maar we kennen Den Haag ook van de Schilderswijk. Ja, is ook zo. De Schilderswijk is er ook. En dat is ook een onderdeel wat er absoluut bij hoort. Um, wat heel veel mensen zich niet beseffen bijvoorbeeld, is dat Scheveningen, de kust, dat is ook Den Haag. Dus als ik voor mezelf uh, spreek, ja, als ik even tot rust wil komen en een dag hard werken, dan spreek ik af met een paar vrienden op het strand. Uh, dan heb je helemaal het gevoel als op je vakantie bent. En... Uh, en de volgende dag is het gewoon weer, uh, ja, kun je gewoon weer werken. Maar dat avondje dat Strand, die pakt niemand je meer af. Waarom vindt u het eigenlijk zo belangrijk om steeds meer mensen naar uw stad te trekken? Nou, het, het is goed voor de stad. Op het moment dat hier veel mensen wonen die gebruik maken van de voorzieningen. Uh, bijvoorbeeld als je het hebt over, uh, over scholen, over uh, sportverenigingen. Ja, die hebben ook behoefte weer aan vers uh, bloed. Uh, nou ja, daarbij komt dat al dat werkverkeer dat zet de wegen om Den Haag heen vast. Dus ook vanuit het aspect mobiliteit... willen ze dus liever in Den Haag wonen... dan dat mensen hier alleen komen werken. En wat voor mensen zoekt u dan? Zijn dat alleen mensen om een ruime beurs? Nou, ook, maar ook mensen met een middeninkomen... mensen met een, uh, een laag inkomen. Uh, we kijken er eigenlijk vrij breed naar. Maar u zegt het wonen in Den Haag is niet spikartijn. gratis. Het is sterk gericht ook op starters... Uh, uh, het is jonge gezinnen, mensen met kinderen... Uh, ja, tot en met het allerhoogste niveau van, van boven een miljoen plus woningen. Maar we hebben echt een heel breed assortiment van Schilderswijk tot Statenkwartier, om het zo maar te zeggen. Kunt u die vraag ook aan dan? Ja, kijk, uh, uh, op dit moment zien we in heel Nederland natuurlijk en als in de hele wereld dat de, dat de markt wat is teruggezakt. dat De kredietcrisis als hoofdoorzaak, dat hebben we uiteraard in Den Haag ook, in Den Haag ook last van. Uh, en uh, uh, in die zin, we hebben wel woningen en ik heb belang bij een aantrekkende vraag, zeg ik maar simpel. Maar de woningen die vrij staan zijn toch doorgaans koopwoningen? Niet bijvoorbeeld ja, huurwoningen in het koop ook huur hoor. Uh, ook huur in het wat duurdere segment. Maar wat houdt mensen dan weg uit dat centrum? Waarom gaan mensen toch ergens anders wonen als ze in Den Haag werken? Ja, uh, we hebben daar wat onderzoek naar laten doen. En... Um, ja, bijvoorbeeld Amsterdam staat dan bekend als hippe stad. Nou, als je in Amsterdam woont en je werkt in Den Haag... dan, dan zien we ook, het blijkt ook echt het onderzoek... dat mensen tijd nodig hebben voordat ze beseffen van... hé, hey, ik doe eigenlijk iets heel onlogisch. Waarom ga ik daar niet wonen? Soms duurt dat wel tien jaar. Ja, nou, wat we eigenlijk willen bewerksterkig... is dat mensen sneller voor de stad kiezen waar ze ook werken. En, uh, ja, en dan ook daarmee ook bijdragen... gewoon aan de kwaliteit weer van de stad. Dat, ik bedoel, mensen die hier komen... dan, dan versterkt ze natuurlijk ook het stedelijk klimaat. En... Uh, ja, dat is wat ik hoop te bewerkstelligen. En u speelt dan een klein beetje vals... door 30 mensen een heel duur appartement te geven in het centrum? Ja, vaasbasis. nou niet heel duur hoor. Uh, een aantal gaat inderdaad heel erg duur zitten. Zeg maar 1500 euro plus per maand. Uh, maar ook een aantal mensen. Bijvoorbeeld in een koopwoning, uh, grondgebonden woning... die te koop is voor ongeveer 250.000 euro. Dat is dus een hele aantrekkelijke prijs... voor een woning midden in de stad. Wie betaalt er eigenlijk voor? Uh, nu voor deze proef, uh, dat doen uh, uh, de, degenen die de woningen hebben. Dus dat zijn uh, twee corporaties en een marktpartij. En die stellen een woning ter beschikking... die, uh, die ze maar, toch nog niet verkocht of verhuurd uh, hebben uh, voor, deze, voor deze proef. Ja, en uh, uh, we krijgen uh, openbaar voerfietsen uh, ter beschikking. Dus de mensen kunnen, als ze hier wonen, ook Den Haag op de fiets ontdekken. Ze krijgen uh, een... Uh, ja, een pakket, een soort welkomstpakket. En ze krijgen hun eigen buddy als ze dat willen. Uh, waarmee, he, dus een, een echte hagenees of een hagenaar. Uh, aan wie je alles kunt vragen wat je altijd over Den Haag wilt weten. En die als je dat wilt natuurlijk alleen hoor. Je overal mee de toesleep waar je naartoe uh, wil gaan. Kortom, je eigen gids. En dat kan ook jokertje of sterretje zijn van oh, Gerso. Ja, wat mij betreft wel hoor. Als, je, als dat een goede match is, dan, dan, dan regelen we jokertje. Of is dat uw doelgroep niet? Nou, ook. Waarom niet? Dank. Ik bedoel, uh, ik, vind het, ik vind het prima. Het gaat me niet om uh, of je uh, Johnny of Sjaak heet of weet ik veel wat voor naam je hebt. Dat maakt me helemaal niet uit. Uh, het gaat er uiteindelijk om dat mensen hier gewoon echt kiezen voor die stad. En Den Haag heeft wat dat betreft... Uh, de naam die Den Haag heeft uh -huh. als woonstad, ja, die is gewoon minder sterk dan dat het eigenlijk... Uh, de funnis die je hebt als je hier helemaal woont. Ja, ja. Nou, vanaf vandaag uh, wonen daar dus 30 mensen extra, tijdelijke inwoners in Den Haag. Dankjewel, wethouder Manniksnoorder. Nederland kan rijk worden van de wind, maar dan moet er wel geïnvesteerd worden in windenergie op zee. Vandaag is internationale winddag en de windenergie lobby grijpt de kans aan om de hulp van de overheid te vragen. Tom Herders, directeur van NWEA, Belangenvereniging voor de windenergie sector, spreekt deze week de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hey Mark, jammer dat je niet thuis bent. Hier spreekt met Ton Herders van de Nederlandse Windenergie Associatie. Ik wilde je eigenlijk uitnodigen voor de winddag in IJmuiden vandaag. Het was leuk geweest als je had kunnen komen. ...om kennis te maken met al die bedrijven die actief zijn met windturbines. Je weet wel, waarvan je graag zegt dat ze op sub subsidie draaien. Tussen jou en mij, wind op land is eigenlijk net zo duur als elektriciteit uit fossiel. Alleen zie je de verborgen kosten van fossiel niet terug in de prijs. Een verkapte subsidie dus. Je was er trouwens zelf al achter dat je die goedkope windenergie op land hard nodig hebt... ...om genoeg duurzame energie te hebben. Maar ik had het vooral graag met je over de kansen van offshore wind gehad. En dat het zo jammer is dat je met wind op zee een pas op de plaats wilt maken. Omdat je het te duur vindt. Wind op zee biedt prima kansen. Voor onze economie, voor onze offshore sector en voor onze havens. Het levert weer gelegenheid op. Wist je dat Nederland koploper is met de installatie en het onderhoud van turbines op zee? Dat de helft van alle offshore turbines in Nederland op Nederlandse palen staan? Morgen praat de windsector over de kansen voor onze economie. Over, ook over noodzakelijke kostenreductie. Misschien dat dat onderdeel je wat meer interesseert. Want wind op zee kan veel goedkoper. Als de overheid wat dingen anders doet en samenwerkt met de sector. Jammer dat je er niet bij bent. Maar weet je wat? Eind van het jaar is er een grote Europese conferentie over wind op zee in Amsterdam. Wij willen daar laten zien hoeveel Nederlandse bedrijven nu al actief zijn met wind op zee. Kom je dan? Voor mijn pad mag je dan het festijn openen. Dag Mark. Nou, Mark Rutte, je bent dus van harte uitgenodigd. Hoewel, net als Tom Hiddes het zelf al zei, waarschijnlijk zeg je wind molens die draaien op subsidie en helemaal niet op wind. Dankjewel in ieder geval Tom Heerdes van de directeur... van de Belangenvereniging voor Windenergie en Sector, NWEA... voor het inspreken van de voicemail van premier Rutte. We luistert nu al wakker Nederland. Het is bijna half vijf. Dat betekent dat u straks op deze zender het nieuwsminuutje gaat horen. Maar eerst muziek, Whalen en Happy Song.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 Maybe it's been En happy song. Het is bijna drie minuten over half vijf. Je luistert naar nu al wakker Nederland. Met in de studio Erik Nusselder voor het Nieuwsminuutje. Goedemorgen.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 In de delen van Australië waar ze geen last hebben van het water... maken ze zich boos over een beslissing van het Australische Hof. Dat maakte de veroordeling van een verkrachter ongedaan... omdat de man dacht dat de vrouw wel degelijk instemde met seks... maar dat terwijl zij op dat moment bewusteloos was. De 28-jarige verdachte had in 2007 seks met de vrouw... toen zij samen een matras moesten delen... op het appartement van een gemeenschappelijke vriend in Melbourne... waar ze logeerden. Na een avondje stappen met veel champagne en bourbon... verloor zij het bewustzijn.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 De Braziliaanse autoriteiten hebben nu beloofd dat ze de activisten beter gaan beschermen. Tot zover het Nieuwsminuutje. En dankjewel Erik Nussel. je haalt deze hele nacht al het nieuws voor ons bij. Dankjewel. Na de opening van het Haringseizoen lieten al vele Nederlanders afgelopen week de Hollandse nieuwe naar binnen glijden. Heb jij hem al gehad, Bastian? Nee. Er kan weer volop gediscussieerd worden over de kwaliteit van het vette visje dat nu uh, overal te proeven is. De ondernemers van Nederland vieren de opening van het Haringseizoen pas een week later. Met de prestigieuze Haringpartij is ondernemend Nederland vandaag vertegenwoordigd in Kasteel Nijenrode in Breukelen. Henk de Breij is organisator van de Haringpartij 2011. Goedemorgen, Meneer de Breij. Goedemorgen, goedemorgen. Het is een beetje laat. Hè? de Hollandse Nieuwe is al een week te koop. Ja, dat is zo, maar wij hebben een traditie uh, die zegt dat wij uh, eigenlijk op de tweede woensdag in juni uh, ons, ons seizoen altijd openen. En dat is ook, dat is de traditie die eigenlijk al 50 jaar bestaat nu. Omdat wij een hele simpele redenering hebben. En dat had mijn voorganger ook, ten Brink. die zei van luister, wat voor majesteit goed genoeg is, is voor onze uh, relaties ook goed genoeg. Dus wij kiezen koninginnenharing en daarom, daarom hebben we eigenlijk... ...op die titel gezegd, wij houden gewoon vast aan de tweede woensdag in juni. Nou kan het voorkomen dat het een enkele keer de derde woensdag is... ...omdat wij natuurlijk onze visdetiësten uit het hele land uh, verzamelen... Uh, ...op dit geval op Nijenrode. En de mannen en vrouwen verdienen natuurlijk hun boodschap... ...juist met het mooie uh, haringtje. En daar houden wij natuurlijk rekening mee. Maar wij kiezen heel niet om eerste te zijn... ...maar gewoon onze eigen, ons eigen ritme aan te houden. En wat doet u dan als u uw eigen ritme aanhaalt? Wat gaat er dan gebeuren? Nou, wij hebben morgen. Uh, een, een, een, ook, ik hoop dat de weergoden ons een beetje welgezind zijn, uh, want het is toch een mooi tuinfeest uh, elk jaar. We hebben 913 aanmeldingen op dit moment van uh, mensen uit het, nou, uit het hele land, die het Palet van Nederland vertegenwoordigen. Uh, captains of industry, mensen uit de media, mensen uit de kunst en cultuur, leden van het kabinet, leden van het Koninklijk Huis. Het is echt het palet van Nederland wat zich verzamelt rondom dit mooie, heerlijke visje, de Haring. Dan ben ik nooit op zo'n uh, feestje geweest. Maar ik weet wel dat de Haring niet de hoofdattractie is. Het gaat allemaal om netwerken. Uh, ja, het is zo. Wij, ik noem dit altijd het feest van de informele communicatie. En dat kan je ook zeggen netwerken. Ik vind zelf altijd, uh, en dat is ook mijn vak, uh, ik, ik zeg altijd ik doe in ontmoetingen. Ik, ik vind het fijn om mensen bij elkaar te brengen. En natuurlijk is de haring dan de aanleiding. Ja, maar inderdaad, er is, het gaat natuurlijk echt om, om de ontmoeting, om het netwerken en om elkaar de, nou ja, weer eens even informeel te ontmoeten. En dat is uh, ja, ook uh, inderdaad de filosofie. De filosofie onder, onder onze Nationale Partij is, waar goede mensen elkaar ontmoeten, ontstaan mooie dingen. Ja, en u bent van een PR-bureau. Klopt. Nou, ja. Ja. Hoe exclusief is het eigenlijk? Is het lastig om naar binnen te komen? Ja, je moet echt op uitnodiging uh, daar, daar willen komen. En uitnodigingen kun je uh, krijgen van het bestuur van de stichting, van leden van het comité van aanbeveling of van onze corporate members. Dat is een mooi woord voor sponsoren. Omdat wij, je uh, had die jaren terug, als bestuur besloten hebben dat we meer zijn dan een, een, een club die door sponsors uh, in het leven wordt gehouden. We willen echt een, een, een, een sociëteit zijn. En Dus wij willen ook uh, door het jaar heen, uh, onze, onze, onze sponsoren en ons bestuur en ons comité van aanbeveling... Uh, uh, in een open dialoog met elkaar houden. En daarom hebben wij gezegd, wij maken daar corporate members van. Maar je moet echt op uitnodiging uh, daar uh, komen. Anders dan mag je er inderdaad niet in. Maar laat we eens wat namen vallen. Wie zijn er allemaal? Beginnen We even met de heer Van Vollenhoven en zijn zoon Prins Floris. De andere jongens is nog even onduidelijk. Vanuit het kabinet minister De Jager, minister Leers en staatssecretaris Teven. De voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet. <coughs> Sorry, die ook zo vriendelijk wil zijn om voorzitter te zijn van onze jury... van de Nationale Haring Schoonmaak en Representatiewedstrijd. Dan hebben wij de top van... Uh, de NS, het Spoorwegen, ProRail, uh, Bouw in Nederland. Het is echt een, een mix van, uh, ja, over het algemeen toch, directies en, en leden van raden van bestuur uh, van uh, ook de grote concerns. Uh, uh, TNT, nee ik moet nu zeggen PostNL. Ja. Uh, kortom, een heel mooi palet. En wij als wakker Nederland prestatoren? Ja, ja, kijk, kijk, radio, daar kunnen we een uitzondering voor maken. Wij, wij doen nooit uh, filmende pers, omdat we dat namelijk uh, voor onze gasten... en dat klinkt misschien wat, uh, wat gek, maar een te indringend medium vinden. De, de, de televisie, ik heb meerdere bezoeken gekregen. Maar we willen ook helemaal geen radio komen maken. We willen gewoon informeel komen communiceren. Nou, ik zou zeggen, uh, meld je even aan... En dan uh, ben je als, uh, laten we zeggen, als representant van de media. onderdeel van het palet van Nederland. volgens onze filosofie. En in principe van harte welkom. Nou gaat het bij het haringhappen toch ook wel een beetje om de haring? U noemde net wat, uh, wat dames en heren op stand. Uh, ja, zeker. Wat is nou de chique manier om een haring te eten? Is dat zo met de haring in de lucht en dan. Uh... Ja, gewoon klassiek. Uh, ik geloof dat uh, we hebben morgen ook een, um, een, een auteur op onze HIT die voorafgaat aan het feest. En dat is de heer Huipstam. Die heeft een boek geschreven met het prachtige titel... Haring, een liefdesgeschiedenis. En die heeft mij uitgelegd dat de, de haring sinds 932 in ons land... al uh, een, een volksvoedsel is. En die wordt sinds die tijd toch echt onze staart... Naar binnen, uh, Met ons erbij straks 915 gasten. Hoeveel haringen gaan er straks doorheen? Ik denk ja tussen de 4,5 en 5.000. Dat zijn er uh, vijf de vijfde man. Ja, ja maar dat is ook, het is, dus, het is, dat hij is ook is zo lekker. Ik denk dat hij weer, uh, uh, ja, dat hij weer uh, in water uh, uh, naar binnen zal gaan. Ja, de Hollandse nieuwe wordt gegeten op de Haringpartij. Of natuurlijk gewoon bij de visboer op de hoek. organisator van de Haringpartij Henk de Breij, dank u wel. Het is tien over half vijf. U luistert naar Radio 1. Nu al wakker in Nederland. En heeft u al antwoord op al uw vragen? Kent u dat gevoel misschien wel, dat u een vraag heeft... waarvan u niet weet aan wie u deze moet stellen? Onze verslaggever Cecile van der Gift heeft dat heel vaak. Ze vraagt zich van alles af en gaat voor ons op zoek naar antwoorden. Vorige week was ik met een vriendinnetje in een piercing shop om een oorbel te laten zetten. Vooraan was een man en die liet een piercing zetten in zijn tepel. Ik vroeg me toen af, waarom hebben mannen eigenlijk tepels... Want echt nut heeft het niet. Waarom mannen tepels hebben? Ik denk uh, dat de vrouwen daar dan uh, lekker aan kunnen lekken. Dat is <laughs> een goede vraag. <laughs> Om aan te zitten, denk ik. <laughs> Wat anders? Ik zit met hormonen te denken. Van, van uh, kinderen als ze geboren worden uh, in de baarmoeder, dat nog niet geslacht bepaald is. En dat dat als het gelijk opgaat en na 11, 12 weken geslacht bepaald wordt. En dat mannen dus tepels hebben, maar geen borst te krijgen. Om het verschil met vrouwen niet te groot te maken. Tepels? Oh, daar heb ik laatst nog een boekje over. Wat was het antwoord nou? Het hoort gewoon ook bij mannen. Bij een vrouw hoort het bij mannen ook. Meneer, u komt hier aangelopen in uw blote bast. Waarom hebben mannen tepels? Ach, goeie vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Goh, <laughs> moeilijke vraag. Uh, om eraan te zitten: <laughs> Waarom hebben mannen tepels, Jezus? Uh, dat het geil is. Als slui me hebt hartstikke dood, ik zou dit niet weten. <lacht> niet op de baby in ieder geval. <lacht> Waarom hebben mannen tepels? Omdat vrouwen het lekker vinden. Dan moet ik mee. Niks. Ik gebruik ze ook niet. <lacht> ja, ook genotsdingetjes, uh, genots denk ik. Als de tepels ontwikkeld worden, is misschien nog niet bekend wat het geslacht gaat worden. Misschien zou het iets met temperatuurmeting te maken kunnen hebben. Dat het, het laat maar zeggen, je lichaamstemperatuur uh, zou kunnen regelen. Waarom? De, nou, dat hoort er toch bij. Ja, toch is de natuur, toch? Ik zou het niet weten. Ik heb geen moedermelk, ik heb helemaal niks. <lacht> <lacht> Alleen spieren. <lacht> dat heeft nog met de evolutie te maken. Ik denk dat man en vrouw alle dat is allemaal één vroeger, toen het ooit ontworpen is. Nou, de vraag je me wat. Dat zou ik ook niet echt weten. Nee. <lacht> Waarom hebben mannen tepels? Dat is vast dat is voorbereid voor als je travestiet wil worden. Wat? Dan, dan ben je voorbereid als je travestiet wil worden, zeg ik. <laughs> ik heb gebeld met het Amsterdam Medisch Centrum. Ik heb gebeld met een ziekenhuis in Amsterdam Oost. Geen één dokter die het wist. En nu heb ik eindelijk iemand gevonden die het antwoord weet. U bent Jacinthe Ellers. Ik ben hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En waarom hebben mannen tepels? Nou, het goede antwoord is eigenlijk omdat vrouwen tepels hebben. Het is namelijk zo dat uh, mannen en vrouwen uh, embryo's, dus uh, vlak na de bevruchting, zijn uh, precies gelijk. Maar uh, tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder, na een paar weken van ontwikkeling, uh, beginnen pas die verschillen ook op te spelen. Uh, dat ook die verschillen echt tot uiting komen. Dus uh, mannen en vrouwen hebben in principe gewoon hetzelfde bouwplan. Nou, bij vrouwen hebben tepels natuurlijk nut voor uh, het geven van melk aan de jongen. Maar bij mannen hebben die tepels geen nut. Dus de tepels van mannen zijn eigenlijk gewoon een bijproduct van het evolutionaire voordeel wat tepels bij vrouwen hebben. Dus ik kan concluderen dat eigenlijk eerst de tepels in de buik worden aangemaakt en dan pas het geslacht wordt bepaald. Ja, precies. Kijk, zo leert u nog eens wat in de nacht. Heeft u nu ook een vraag die u zelf niet durft of kunt stellen? Laat het ons dan weten en wij sturen Wen als Cecile van een Gift voor u op pad. Meters hoog lag het vorig jaar. Schoonmakers staakten, waardoor het afval zich dagenlang opstapelde. Het was een protest van de schoonmakers tegen de lage lonen die ze krijgen. De concurrentie is zo hoog dat schoonmaakbedrijven onder de marktprijs gaan werken. En de acties van vorig jaar hebben weliswaar wat opgeleverd, maar niet voldoende. Dus is er vandaag weer een nieuwe actie. Kleinschaliger, maar toch, actie is actie. Rod van FVV, goedemorgen. Goedemorgen. U voert een kleinschaliger actie dan vorig jaar Er wordt alleen halfslachtig schoongemaakt? Wordt er wel... Ik zou weer even niet op wat? Er wordt alleen nog maar halfslachtig schoongemaakt? Nou nee, wij gaan vandaag een, we gaan vandaag een, een, een zeer prestigieuze prijs uitreiken. Toen dus maar. Van ja. en wat voor prijs gaat u uitreiken? Ja, het is uh, als het ware de Oscar van de van in Nederland, uh, zal ik maar zeggen. Dus wij gaan op een uh, met enige, uh, met enig sarcasme gaan wij vandaag uh, uh, iemand, laten uh, we zeggen, een grote opdrachtgever in het in het zonnetje zetten. En de, de grootste prijsduiker, dus iemand die te weinig betaalt, vindt u? Ja, de Gouden Duikbril uh, wordt vandaag uh, uitgereikt. Uh, uh, en nogmaals, dus de Oscar van uh, Prijsduik in Nederland, uh, de, ja, wat is prijsduiker dan? Uh, ja, een prijsduiker is iemand die uh, keer op keer onder de prijs duikt en uh, die keer op keer nog goedkoper gaat. En uh, uh, met dat consequentie dat, uh, ja, dat die prijzen uh, uh, over de rug van de schoonmakers dat die, uh, uh, nog heftiger wordt. Uh, dat is eigenlijk wat een prijsduiker uh, is. Wie is de gelukkige? Ja, de gelukkige zijn vandaag twee uh, bedrijven. En dat is een opdrachtgever en een schoonmaakbedrijf. Uh, en uh, wij gaan vandaag op bezoek bij uh, de ING groep uh, en bij het schoonmaakbedrijf uh, Gom. En die, zijn, uh, die hebben uitgezocht uh, en onderzocht en het blijkt dat, beiden, dat zij beiden uh, prijsduiken. Dus ING is eigenlijk de grootste prijsduiker. Die probeert zo goedkoop mogelijk schoonmakers te krijgen. Ja, we hebben uh, uitgezocht en onderzocht en uh, daaruit blijkt dat uh, de ING groep, uh, de ING uh, drie keer op rij, inmiddels al uh, uh, volst bezuinigd heeft op uh, schoonmakers. Uh, en hoe en goedkoop is het, is het nou? Nou ja, ze hebben een kwart uh, hebben zij uh, in twee jaar tijd bezuinigd op hun schoonmaakbudget. En dan mag je wel uh, stellen dat je uh, tot uh, de grote Gier uh, van Nederland behoort. Maar dat lijkt me fantastisch nieuws. We willen toch juist dat die banken wat bezuinigen? Ze gaan ja, zoveel, over... eindelijk eindelijk bezuinigen ze. Ja prima, maar niet over de rug van, uh, van de mensen die het sowieso al. Dat we zeggen, niet heel breed hebben, en dat zou ik zeggen aan het begin maar van de bovenkant. Uh, maar ING heeft ervoor gekozen vooral te bezuinigen op uh, de mensen die eigenlijk al. Uh, geen kwaliteit kunnen leveren. En het is op deze manier nog moeilijk, moeilijk kunnen... Nou met de schoonmakers. Maar moet het dan zo zien dat die mensen minder betaald krijgen... zodat ING goedkoper kan schoonmaken? Nou, de schoonmakers zelf krijgen... Uh, niet minder betaald. Uh, maar uh, er wordt minder betaald... aan het schoonmaakbedrijf, waardoor eigenlijk... de kwaliteit slecht is uh, en de werkdruk... extreem hoog is. Waarom wordt de kwaliteit uh, slecht als het uh, bedrijf minder geld krijgt? Uh, nou ja, wat gebeurt er? Dat is dat... Uh, eigenlijk je zou het kunnen vergelijken met... Uh, uh, met een gouden Rolex, als je daar uh, als je weet dat je die voor 10 euro krijgt, en dan weet je dat dat niet klopt, zeg maar. En, uh, dus het schoonmaken doet zich extreem goedkoop aan. De grote opdrachtgever, in dit geval de ING, die uh, denkt, uh, pik winnen, het is winter. En uh, ja, die uh, sluiten samen een deal die eigenlijk onmogelijk is, die ver onder de prijs ligt. Maar en, uh, als het niet in kosten gaat van het salaris van de mensen die moeten schoonmaken, wat maakt het u dan uit als vakbond? Nou, het gaat wel ten koste van de ruggen van mensen die schoonmaken... en ten koste van de manier waarop we met van wordt omgegaan. En dat is de reden waarom het schoonmaken, georganiseerd in onze vakbond heel veel uitmaakt. Uh, want hun werkelijk is extreem hoog en uh, ze worden zonder respect behandeld. En uh, ja, dat is niet wat je uh, mensen die afwerken, uh, wat je die aanbeveelt, zal ik maar zeggen. Nu gaat u vandaag voor de eerste keer de Gouden Duikbril uitreiken. Blij wordt het een blijvertje? Ja, dat zeker een blijvertje. We gaan uh, keer op keer uh, uitzoeken welke van die grote die uh, mooie, mooie woorden spreken uh, met daden uh, die mooie woorden niet waarmaken. En uh, de ING gaat volgende week zijn ze van plan om een uh, condolant te ondertekenen dat uh, de prijzenoorlog moet stoppen, moet stoppen, namelijk de korte verantwoord marktgedrag. Ja, als je met de uh, uh, uh, uh, mond beleidt wat je vervolgens met de handen niet waarmaakt, dan verdien je het om op deze manier een het te worden gezet. Vanmiddag krijgt de ING een mooie prijs voor op de schouwende bestuurskamer. Uh, ik denk wel dat ze hem zelf moeten oppoetsen. De schoonmaker is niet meer voor ze doen, denk ik. Dat zou een hele goede zaak ja. zijn. Holmeijer van vakbond FNV, dank u wel. Het is elf minuten voor vijf, we gaan waksen. Een spiegelgladde torso, glimmende benen en weg met dat rughaar. Ja, ook de man moet tegenwoordig kaal. Het kon dus niet langer uitblijven. In Rotterdam is een kliniek geopend die gespecialiseerd is... in het ontharen van stugge mannenharen. En dat is de Waksbar in Rotterdam. We hebben de eigenaar, jawel, een vrouw aan de telefoon. Sofie van der Haak, goedemorgen. Goedemorgen. Een Waksbar, dat klinkt alsof er gezellig een biertje gedronken kan worden. Uh, nou, een biertje, biertje niet. En, maar een uh, wijntje kan je zeker uh, even bij me komen halen. Wat uh, dat past maar... bij de kale man, een wijntje? Wat, sorry? Dat past beter bij de kale man, een wijntje? Uh, nou nee, maar we, we bieden het aan. Maar het is, uh, het is meer eigenlijk uh, gewoon om uh, mensen even... Rustig binnen te laten komen. Um, verder, ja, of met een kopje koffie of met een kopje thee of wat fris. Maar en een wijntje is een mogelijkheid, zeg maar. Rustig binnenkomen en daarna begint het harde ja. werken. Want waxen, dat lijkt me nou geen feestje. Nou, en dat is dus nog steeds een uh, misvatting. Want uh, dat is het ouderwetse harsen. En uh, waxen is echt iets heel anders. Uh, het verschil is namelijk dat wij uh, gebruik maken van een unieke wax... Die alleen het haartje meepakt. Waardoor je dus uh, de wax niet aan de huid blijft pakken. Blijft plakken, sorry. En uh, het uh, stukje ja veel minder pijnlijk eigenlijk wordt dan, uh, dan harsen. Maar het blijft wel aan de haartjes plakken. Dat is in ieder geval de ja, bedoeling. Klopt. Die, ja, het en die haartje haartje gaan dan nog steeds uit. Die, die gaan er inderdaad nog steeds uit. Maar het is echt serieus en uh, veel minder pijnlijk dan dat, uh, dan dat het beeld zeg maar is. En, uh, en dat ook de ouderwetse techniek zeg maar uh, is. Nou, houden vrouwen zich gewoon een poosje bezig met ontharing? Ja. Uh, de meeste mannen beperken zich tot, tot hun gezicht. Uh, uh -huh. Waarom heeft u nou een speciaal een boutique geopend voor mannen om zich te laten waksen? Nou, wij zijn gespecialiseerd in zowel uh, mannen als vrouwen. En, um, maar we willen het ook ja, makkelijker eigenlijk maken voor de man. Um, nou, stel, je gaat op vakantie en um, je hebt bijvoorbeeld last van haar op je rug. Ja, Dan is het toch wel heel erg prettig dat je deze zomer gewoon lekker zonder t-shirt het uh, strand op kan. Of, uh, of wat je ook gaat doen op vakantie. La nou. Last van haar op je rug? Ja. ja Ik hè, sorry? Ho hoort, ja, hoor je daar last van te hebben? Nou, de, de, ja, daar hoor je geen uh, last van te hebben. Maar als mocht, mocht het een probleem voor je zijn, is het toch wel prettig als het, uh, als het er vanaf is. Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ik herken het wel een beetje. En als ik dan uh, langs kom, is het dan blijvend weg of moet ik iedere paar maanden weer langs? Uh, het blijft ongeveer vier tot zes weken weg. Oké, okay, dus het is eigenlijk uh, voor de zomer lekker en daarna is het gewoon weer uh, aan laten groeien. Ja, je kan het gewoon daarna. Maar ja, het is natuurlijk ook wel lekker, ook na de zomer, om het gewoon uh, op die manier uh, te houden. En heb je al uh, mannen gehad op de, op, de mes, op de tafel? Ja, op dit op moment is uh, 60% van onze klanten zijn vrouwen en 40% zijn mannen. En hoe zijn de reacties van de mannen? Ja, die vinden het heerlijk. Die zijn echt uh, heel erg uh, blij zeg maar, uh, dat, uh, dat dit een mogelijkheid is. En nee. dat ze gewoon uh, ja, lekker uh, op vakantie kunnen zonder zich zorgen te hoeven maar maken. Maar is dat echt de, de trend op dit moment je moet met een, uh, met een kale rug op vakantie op het strand? Nou, het is het is gewoon, het is een, is het een trend. Nou, het is, heeft gewoon wel een stukje te maken met, uh, met het beeld wat er nu uh, wat er natuurlijk nu is. En voor vrouwen, zoals je net al zegt, is het al heel erg uh, heel erg normaal. En voor mannen begint dat ook wel steeds meer te komen. En kan borsthaar voor mannen? Uh, ik, vind, ik vind het mooier dat als het glad is. Maar dat is natuurlijk wel een uh, iets persoonlijks. Ook um, zo haar? Ook zo haar. Ja, dat is gewoon ook niet hygiënisch. Dus het is uh, heel prettig als dat gewoon weg is. Eh, Oksa is niet hygiënisch. Nee, want dat blijft natuurlijk... Uh, stel, hey, je zweet en dan blijft dat in die haartjes zeg maar, zitten. Waardoor die geur ook uh, uh, ja, sterk, ja. Uh, sterk aanwezig blijft. Hoor je, hoor je het een keer van een ander, Bastiaan? Nou, ik roep het al weken tegen hem, maar hij, <lacht> hij luistert niet naar me. En Oksa <lacht> voor vrouwen, komt dat weer terug? Want ik denk echt dat dat terug gaat komen. Jij denkt dat dat terug gaat komen? Ja, nou, een klein beetje. Niet. Niet, niet, niet, <lacht> geen bosjes, maar gewoon een, een, een, ja. een beetje getrimd vormpje... Nee, nou, ik, ik, denk, ik denk het eerlijk gezegd niet, want we hebben ons uh, gelukkig uh, uh, ontwikkeld, zeg maar, door de, door de jaren heen, waardoor het ook uh, ja, een stuk hygiënischer is om gewoon uh, ja, dat allemaal uh, niet, niet, uh, niet te hebben. Vandaag geeft u een uh, gigantisch openingsfeest voor uw waxbar ja. in Rotterdam. Welke knappe mannen komen langs? Uh, nou ja, we hebben eigenlijk een, uh, uh, ja, verschillende mensen langskomen. Ik ben heel erg benieuwd. Terwijl het natuurlijk wel uh, was spannend, een, uh, een opening van de eerste vestiging. Uh, ja, ik, ja ik, ik, ik kom gewoon langs en dan zal je het zien. Nou, maak er een mooi feest van. En uh, ik, ik ga zeker langskomen. Want ik heb nog wel een paar haartjes op mijn rug uh, die weg moeten. Super. Sophie van ja. der Haak van de nieuwe Waxbar in Rotterdam, dankjewel. Dankjewel. Goedemorgen. Tennisliefhebbers zitten deze week aan de buis gekluisterd. Vorige week eindigde Roland Garros en komende week begint Wimbledon. Ter voorbereiding op het gras toernooi vindt deze week de UNICEF Open plaats in Rosmalen. Vandaag verschijnen weer een aantal Nederlanders op de baan. We spreken erover met tenniskanner Franklin Stoker. Goedemorgen Franklin. Hoi, goedemorgen. Wat wordt tijdens de UNICEF Open de wedstrijd waar we vandaag naar uit moeten kijken? Vandaag op de Unicef Open uh, ja, zijn eigenlijk wel twee wedstrijden waar we als Nederlanders uh, naar kunnen uitkijken. Uh, allereerst Jesse de Galoen die speelt uh, op het centrakoord uh, rond een uurtje of half één uh, zijn tweede honderdpartij tegen de Belg Xavier Malis. En uh, ja, dat is in ieder geval voor de Galoen ook wel een, een leuk podium. Is voor zelf uh, weer uh, te etaleren aangezien hij uh, ja, tot nu toe vooral op een wat lager niveau uh, speelt, op een lager niveau. Uh, en uh, ja, eigenlijk, uh, daarna de, eigenlijk de hoofdpartij van de dag dat Robin Haasen, beste Nederland op dit moment, tegen uh, de tweede geplaatste Cypriot Marcus Bagdaat is. Uh, ja, het is de derde ontmoeting al tussen de beide spelers. En uh, ja, beide wonnen één keer uh, een partij tegen elkaar. Dus uh, nee, het wordt een het wordt, uh, het wordt interessant. We zitten even bijna halverwege toernooi. Hoe is het niveau dit jaar? Het niveau is uh, ja eigenlijk is dat uh, ja er staan altijd weer wat onbekende spelers uh, staan erop tijdens het toernooi. Uh, maar als je een beetje naar het niveau kijkt, uh, een beetje wat de Nederlanders uh, betrekt, dan uh, is het wel leuk om te zien dat het bijvoorbeeld bij de dames uh, maakte Kiki Bertens, uh, een meisje van 19 jaar, maakt haar debuut uh, op het hoogste niveau. En uh, ja, dat deed ze niet onaardig. Ze uh, floerde waren in eerste ronde van de Italiaanse. Irani in twee sets. Maar uh, het zag er erg leuk uit uh, hoe ze haar debuut ja, hoe ze doorkwam. En uh, ze was er zelf ook tevreden over. Dus uh, even kunnen nog van dat meisje wel, wel wat gaan horen. Nu hebben we bijna alle Nederlanders besproken. Niet Aranja uh, Rus. Dat is een beetje raar verhalen. Want die uh, speelde mee in Nederland. Verloor en is nu toch kwalificatie gaan spelen. Op Wimbledon. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Ja, um, ja het is, het is, het is, ze koos een beetje zelf voor, de, voor die route. Um, Kreeg van, ze had van de organisatie van Unicef Open een, uh, een wildcard uh, gekregen voor het hoofdtoernooi. Alleen ja, ze kozen zelf om eens kwalificaties uh, te spelen. En Ze won twee wedstrijden in die kwalificaties. En, uh, ja, waardoor ze dus wat ritme op het, op het, op het gras uh, heeft gekregen. Mm -hmm. En maandag uh, moest ze in de eerste ronde dan uh, spelen tegen... Rusin Svetlana en en daar verloor ze van. Uh, ja, ze had dus net genoeg tijd, bleek achteraf, om... Zich in te schrijven voor de kwalificatie nooit vermijden. Dus, dat mag gewoon. Want de deadline was, lag op maandag om vier uur middags. En ze had daarvoor net die wedstrijd verloren. En uh, Ja, ze doet het nu eigenlijk ook. Uh, ja, het, het, haar plan, om het maar even zo te noemen, uh, ja, werkt er nu wel. Want ze heeft vandaag alweer gewonnen in, uh, in Engeland. Dus. Dan we terug even naar Rosmalen, de Unicef Open. Wie je dat ze gaat winnen? Um, is, um, ja, is is, is, is, is moeilijk te zeggen. Um, kijk, uh, het, het is een toernooi dat, dat vaak een wat uh, onvoorspelbaar karakter heeft. In het verleden zagen we bijvoorbeeld hè, wel echt grote jongens zoals Richard Kij, Jack Patrick Rafter, Leighton Hewitt die het toernooi wonnen. Maar de laatste paar jaren hebben, hè, uh, zijn er vaak relatief onbekende jongens die, uh, die de titel pakten. Dus het is, het is lastig om het op dit moment te zeggen wie er eventueel daarvoor in aanmerking komt. Maar het zou bijvoorbeeld, we moeten niet gek staan te kijken als bijvoorbeeld Robin A. zomaar naar de halve finale kan doorstoten. Dat gaat bijvoorbeeld ook met helemaal sluiten. nog. Twee jaar geleden die zomaar de finale haalde uit het niets. Dus uh, het het, dat maakt het toen ook wel leuk hoor. En iemand die goed presteert in Rosmalen, presteert hij dan ook goed in Londen? Nou, dat is nooit, uh, dat is nooit uh, zomaar gezegd. Uh, het kan uh, bijvoorbeeld ook wel de andere kant op. Uh, het leuke is, we weten natuurlijk van Richard Keiting bijvoorbeeld. Die, die Bloor, geloof ik, in eerste honden in 1996 in Rosmalen. En die wilde toen Wimbledon helemaal niet gaan spelen. En uiteindelijk uh, ja, koos hij er toch nog wel voor om het, uh, om het te doen. En dat is een goede keuze. Tevrouw, maar ja, goed, we weten allemaal hoe, het, uh, hoe dat is afgelopen. Met winst uiteindelijk. Ja. We zitten nog halverwege het toernooi in Rosmalen. Ben jij weer helemaal aan het voorbereiden op Wimbledon? Ja, absoluut. Uh, ja, kijk, Wimbledon uh, ja, de, de, de staat uh, weer uh, nu voor de beur. En uh, Als je bijvoorbeeld even kijkt... Uh, hoe uh, de zaken ervoor staan uh, wat betreft uh, dames- en heren toernooien Dan kan je bijvoorbeeld wel zien dat, uh, dat het heel positief is dat Venus en Serena Williams hun rentrée uh, deze week hebben gemaakt. Het wordt weer ouderwet spannend met de dames. Ja, absoluut. De, de, de, de situatie is eigenlijk een beetje vergelijkbaar zoals wat we op Roland uh, Gros al zagen: dat, dat er niet echt één uitgesproken favoriete is. Kijk. Uh, Kim Kleijns, als we nog even, hè, als we het over de Unicef over uh, nog even hebben, ja, die, die vloor natuurlijk uh, gisteren van, uh, ja, die gingen gewoon onderuit uh, in de eerste ronde en dat was natuurlijk wel uh, ja, vrij verrassend. Maar ja, het ze, ze zit nog niet lekker in het spel ze... Fysiek gaat het ook nog niet uh, goed met haar. Uh, het is nog maar een vraagteken zelfs of ze nog wel uh, in actie gaat komen in Nederland. Ja, dat is inderdaad uh, de afwachten. Maar voorlopig richten we ons gewoon op het toernooi in Rosmanen. En vandaag verschijnen onze tennisjongens, onze helder Robin Haas... en Jesse Houta Galung op de grasbaan. Dankjewel, tenniskennende Franklin Stoker. Het loopt tegen vijf uur. Dat betekent dat u straks op Radio 1 het nieuws hoort. En daarna zijn wij terug met de tweede uur van Nu Al Wakker Nederland. Daarin gaan we het hebben over Griekenland. Voor Wakker Nederland, omroep WNL.